U zus, de zee is hier zo fris. Ze plast en tilt met brede zweer haar baaien rok omhoog. Maar plotseling geeft ze een gil en ze de dus zee zit in mijn oog. Zandvoort bij de zee, we gaan naar Zandvoort bij de zee. Met vader, met moeder, met broertje en met zusje, ome Piet, tante Griet en het hele familie. rusje gaat naar Zandvoort.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 from the